8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Mitsubishi werkt mee aan doorstart Netcar. Atoominspecteur zonder resultaat weg uit Iran. En Nederlanders eten te veel zout. <totstuken> De Japanse autofabrikant Mitsubishi gaat de komende maanden intensief op zoek naar een overnamekandidaat voor Netcar in Born. Als een overname niet haalbaar blijkt, dan zal Mitsubishi alle gemaakte afspraken over het sociaal plan voor het personeel van Netcar nakomen. Dat heeft de topman van de autofabrikant verzekerd aan minister Verhagen tijdens overleg in Tokio. Volgens Verhagen betekent de opstelling van Mitsubishi dat al het mogelijke kan worden gedaan voor een doorstart. En als het niet lukt, dan neemt Mitsubishi zijn verantwoordelijkheid voor de mensen bij Netcar, zegt de minister.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 De inspecteurs van het atoombureau van de Verenigde Naties zijn na twee dagen uit Iran vertrokken zonder resultaten hebben geboekt. In een verklaring noemt het agentschap de gesprekken over de nucleaire activiteiten van Iran teleurstellend. De inspecteurs wilden naar een militaire basis ten zuidoosten van Teheran, waar mogelijk testen worden gedaan die te maken hebben met de ontwikkeling van nucleaire wapens. Maar de inspecteurs kregen er geen toestemming voor.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 Vermeulen werd half december bij een dolfijnentransport opgepakt... omdat hij een Japanse dolfijnenjager zou hebben geduwd. Vorige week kwam Vermeulen vrij... maar hij moest in Japan blijven vanwege de rechtszaak tegen hem. De Japanse aanklager kan nog in beroep gaan... maar dat hoeft Vermeulen niet in Japan af te wachten. Volgens de vader van de activist komt zijn zoon over een paar dagen terug naar Nederland. Het RIVM maakt zich zorgen over de zoutconsumptie van Nederlanders. Uit onderzoek blijkt dat 85% te veel zout eet. Vooral mannen zitten met bijna 10 gram zout per dag... ver boven de richtlijn van 6 gram. Volgens het RIVM zijn de resultaten zorgelijk omdat mensen die langdurig te veel zout eten meer risico lopen op ernstige ziekten en vroegtijdig overlijden. Een te hoge zoutconsumptie leidt tot een hoge bloeddruk en dat vergroot de kans op hart- en vaatziekten, zegt het RIVM. Vooral in brood, vleesproducten en kaas zit veel zout. De directeur en drie medewerkers van een autoruitherstelbedrijf in Emmen zijn aangehouden in verband met een miljoenenfraude. fraude. Het bedrijf zou verzekeringsmaatschappijen voor zeker 2 miljoen euro hebben opgelicht met valse en onterechte declaraties. De zaak kwam aan het licht bij, door een piek in het aantal declaraties bij zeker 16 verzekeringsmaatschappijen. De verzekeringsmaatschappij Univee was in september al naar de rechter gestapt vanwege fraude.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 Teven reageert op de ouders van de omgekomen cabaretieren Floor van der Val. De man die haar doodreed kwam zes weken eerder vrij... om zijn terugkeer in de samenleving voor te bereiden... terwijl het Openbaar Ministerie daar een negatief advies over gaf. De ouders zijn daar verontwaardigd over. En Teven wil nu vastleggen dat bij zo'n advies... de belangen van de slachtoffers moeten worden meegewogen. Dan het weer nog veel bewolking en overal droog. Het wordt 8 of 9 graden. Vanavond regen en veel wind. Morgen wisselen bewolkt en overwegend droog. Het wordt morgen 10 tot 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is minder druk dan gebruikelijk. Heeft vooral te maken met de vakanties. In totaal staat er nu 34 kilometer file. Wat opvalt is een file op de A10 de Ring Zuid van Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopend Amstel Oud-Zuid 2 kilometer. De rechte reishok is dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. Het is ook zo op de A27 van Gorkum naar Almere. Tussen knopen de en Beeldhoven staat inmiddels 7 kilometer. Bij Beeldhoven is de rechterrijstrook nog dicht. Verkeer richting Almere kan beter omrijden via Amersfoort over de A28 en de A1. Lange file op de N15 Rozenburg richting Maasvlakte. Voor de Maasvlakte 7 kilometer vanwege opruimwerkzaamheden Daar is nog één rijstrook dicht.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 Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, alle hoop voor Netcar lijkt toch nog niet vervlogen. De werknemers hebben eigenlijk die hoop al opgegeven. Zeg het nog maar waar het wel van naartoe gaat. En dan moeten we, moeten we maar kijken hoe we er dan mee omgaan. Eigenaar Mitsubishi belooft er nu alles aan te doen om het bedrijf te redden. Minister Verhagen had een goed gesprek met de Japanners en wij spreken hem zo. Voormalig IMF-topman Dominique strauss kahn wordt in verband gebracht met prostitutie en zit zelfs opnieuw vast. Onze correspondent in Frankrijk vertelt zo meer. En de Vrijheid van Godsdienst komt weer eens in conflict met de wet. Een Joodse man die weigerde zijn identificatie mee te dragen op sabbat... is ontslagen van rechtsvervolging door de kantonrechter in Den Haag. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met die uitspraak... en gaat in beroep, zegt officier van Justitie Wouter Bos. Nou ja, kijk, het is een principiële juridische kwestie... waarin de kantonrechter een ander standpunt heeft ingenomen... dan het Openbaar Ministerie. Um, en dan vinden we het van belang om het aan een, een hoger rechter voor te leggen. Met name om, uh, ja, om duidelijkheid te krijgen voor de toekomst. Um, we zijn het er niet mee eens, omdat, uh, omdat de wetgever er in, uh, in 2005 voor heeft gekozen... om voor iedereen vanaf 14 jaar een identificatieplicht in het leven te roepen. Ja, en dan ben je gewoon verplicht om daaraan te voldoen, welk geloof je ook aanhangt. De Joodse man mag volgens de orthodoxe Joodse voorschriften... op Sabbat niet anders bij zich dragen dan de kledingstukken die hij aan heeft. Hij gaf, omdat hij geen ideebewijs bij zich had... de politie toestemming zijn rijbewijs op te halen in zijn huis... om zo zijn identiteit vast te stellen. Voorzitter van de nederlands israëlitische gemeente in Den Haag, Arje Baumgarten... is het dan ook niet eens met het Openbaar Ministerie. Als het zo is dat binnen een korte tijd, een uur bijvoorbeeld... de betrokkenen zich de idee kan laten zien... dan denk ik dat volledig voldaan is aan de doel en strekking van de wet. Is het zo dat betrokkenen helemaal geen idee heeft en dus ook niet kantonen, ook niet binnen een uur, binnen een dag, et cetera... ja, dan, dan is er sprake van een zuivere overtreding. Wij praten erover met Arend Soeteman, emeritus professor rechtsfilosofie. Meneer Soeteman, goedemorgen. Goedemorgen. Is het terecht dat het OM in beroep gaat tegen de uitspraak van de kantonrechter in Den Haag? Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want de, de, de kantonrechter is, uh, laat ik maar zeggen, de laatst, laagste rechter in het geheel. En als het een principiële zaak is en het OM is met de kantonrechter... Uh, niet eens over de uitspraak, dan, ja, dan ga je in hoger beroep. Ik kan me er wel voorstellen. Ik kan voorstellen dat het bij de Hoge Raad gaat komen. Nou, de kandongrechter stelde dat uh, uh, de godsdienstige plicht bij van deze man in dit geval zwaarder weegt dan de wet. Dat is op zich wel een opmerkelijke uitspraak, toch? Ja, nou kijk, in principe heeft natuurlijk iedereen godsdienstvrijheid. En dat betekent niet alleen dat je. Mag geloven wat je vindt, maar ook dat je je daarnaar mag gedragen. En uh, als dat. Uh, dat kan alleen beperkt worden. Uh, staat ook in het uh, Europees Verdrag de bescherming van de rechten van de mens. wanneer dat noodzakelijk is. voor een aantal zaken als openbare orde, goede uh, gezondheid, de rechten van de anderen en dat soort dingen meer. Uh, dus ik. ik uh, ja, ik. ik uh, het is niet zomaar dat in de wet staat. het is uh, daarmee uitgemaakt. Die wet moet zich aanpassen aan. in overeenstemming zijn met uh, de grondrechtencatalogus die we in Europa hebben afgesproken met elkaar. Dus meneer Soeterman, je kunt niet zomaar zeggen, zoals de OM deed... ook vanochtend in onze uitzending, dat iemand die in Nederland... in de openbare ruimte is, zich moet kunnen legitimeren. En daar zijn geen uitzonderingen op mogelijk. Uh, dat kun je wel zeggen, dat het in de wet staat dat iedereen zich moet legitimeren. Maar wanneer het in strijd is met de grond... Rechten, en in dit geval met de vrijheid van godsdienst... dan moet altijd nog maar even duidelijk gemaakt worden... dat dit zo noodzakelijk is dat de vrijheid van godsdienst daarvoor moet wijken. En dat lijkt me niet zo'n uitgemaakte zaak. En dat is zeker niet uitgemaakt omdat het in de wet staat. Hm. Wat, wat zou de uitkomst van een, een beroep kunnen zijn? Kun, zou je dat kunnen voorspellen? Nee, dat, dat kan alle kanten uitgaan. Maar het, uh, dat is vaker natuurlijk zo, dat de meningen verschillen hierover. Uh, maar ik zou me niet verbazen als de, de hogere rechter... Uh, de, de, de kantoorrechten volgt. En vooral ook omdat in deze concrete zaken. Dus, uh, ik kan me alle situaties voorstellen. als een orthodoxe Jood uh, uh, bij, uh, bij Ajax binnen wil komen uh, op, op sabbat. Mm -hmm. en dan kan ze niet legitimeren. en, en zegt: ja, dat is mijn godsdienstvrijheid. Uh, dan zal de rechter dat niet accepteren, neem ik aan. Want, uh, dan, als je daar naartoe gaat, dan beweeg je in een situatie... waar je uiteraard gevraagd wordt om je identificatie. Uh, en daar is het ook nodig voor de openbare orde daar. Maar er zijn allerlei andere situaties waar het niet zo verschrikkelijk nodig is. Ik, ik weet niet hoe vaak het u overkomt dat uh, om uw idee, idee wordt gevraagd. Het is mij eerlijk gezegd nog nooit overkomen. Uh, behalve uh, een enkele keer als ik in de auto zit... en mijn rijbewijs uh, uh, ja. gevraagd wordt... of dat er een alcoholcontrole is of iets dergelijks. Maar, maar het... Uh, de, op, de, de, de politie kan niet zomaar willekeurig op straat uh, naar ideeën gaan vragen. Er moet toch wel iets aan de hand zijn. En dat, uh, ja, ik weet niet wat de situatie hier was van deze man... Uh waarom hij om een idee werd gevraagd, uh, ja. maar dat gebeurt ook niet zomaar. Nee, maar aan de andere kant, uh, er was in dit, dit geval inderdaad niet zoveel aan de hand... maar de OM zegt, er kan wel eens wel wat aan de hand zijn... en dan moeten we ervan op aankunnen dat iedereen zijn idee kan tonen... want het is een toonplicht. Ja. En, en de OM is natuurlijk bang dat straks iedereen met een argument komt van... ja, ik heb het niet bij me, want ik geloof het een of het ander. Ja, maar kijk, okay, dan, dan zijn er dus twee zaken die spelen. De ene zaak is in welke situatie kan de Wm dat vragen, of dat de politie natuurlijk in eerste instantie vragen dat uh, je idee laat uh, zien. Nou, dat. Uh, uh als daar uh, gegronde reden voor is in verband met de openbare orde enzovoort, dan zou ik geneigd zijn te zeggen, ja, dan, dan, dan kan je niet zeggen, mijn godsdienst uh, verbiedt dat, dus ik, uh, ik, ik laat het niet zien. Uh, ik heb het niet bij me. Uh, dat is een andere een zaak. Een andere zaak is of uh, je het bij je moet hebben en je alles strafbaar bent wanneer je laat ik zeggen, in, het, uh, in het park een wandeling maakt met, met, met, met je vrouw. Ja. En uh, zo, dan komt een agent aan zeggen, zegt, laat maar eens je idee zien. Dat vind ik toch wel heel iets anders. Nou, nou, er komt dus er nu je dus... kunt het een beetje genuanceerd bekijken, denk ik. Ja, dat is precies. niet uh, altijd wel of altijd niet. Maar een meerderheid van de Kamer wil nu ook uitleg van minister Opstelten van Justitie. Dus naast een uh, hoger beroep van het OM komt er nu uh, ja, waarschijnlijk een reactie van minister Opstelten. Begrijpt u de wens van de Kamer om duidelijkheid van de minister te krijgen hierover? Nee, absoluut niet. Ik vind dat uh, voorbarig. Meteen gaat het nog naar een hoger beroep, dus wacht nu eerst eens rustig af wat de hoge rechter zegt. Ik vind dat ja, eigenlijk een beetje een vervelend voorbeeld van een Kamer die, uh, die heigerig overal achterna rent. Uh, het lijkt me volstrekt niet nodig. Uh, dit is een zaak voor de rechter en niet voor de Kamer. Hè, of het uh... In welke gevallen, godsdienstvrijheid prevaleert of niet, daar gaat de Kamer niet over. Uh, dus dat we dan eerst maar eens rustig afwachten wat die rechter hierover zegt. En opstelten kan ook moeilijk uh, zich erover uh, uitspreken. Zolang de hogere rechter nog niet zich erover uitgesproken heeft. En de, de, de zaak is dus nog niet definitief beslist op dit nee. ogenblik. Nee. Dus wat, uh, die Kamer is ver voorbarig als ze nu al uh, daarover beginnen te zeuren. <laughs> Arend Soeterman, zelf, Dank voor uw uh, analyse. Kwart over acht, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Franse politicus en oud-IMF-topman Dominique strauss Kaan is gisteren de hele dag verhoord door de politie. Hij wordt ervan verdacht, te de hebben deelgenomen aan seksfeesten met prostituees. En het verhoor is nog niet afgerond, want strauss Kaan wordt vandaag weer verder verhoord. En dus, correspondent Frank Renaud, zit hij nog steeds vast? Ja, sterker nog, hij zit in een cel. Hij heeft de nacht door moeten brengen op een dun matrasje... op een betonnen verhoging in een verder kale cel van 2,5 bij 3 meter. Met als toilet alleen een gat in de grond. Nou, het is een cel in die kazerne in Lille, in Noord-Frankrijk... waar hij gisteren inderdaad al de hele dag is verhoord... Dat laten we niet vergeten, officieel is Troostkan dus in hechtenis genomen. Niet omdat hij officieel verdacht is, maar wel omdat er serieuze verdenkingen zijn. Hmm, en die verdenkingen gaan over het deelnemen, Marcel zei het al, aan seksfeesten met prostituees. Wat, wat heeft dat verhoor? gisteren opgeleverd. Wat heeft strauss Kaan erover gezegd? Nou, er is inhoudelijk heel erg weinig naar buiten gekomen. Het verhoor is ook s'avonds nog doorgegaan. De advocaat van Dominique strauss was ook s'avonds er weer bij. De hele dag verhoord. dus. strauss zou rustig antwoord hebben gegeven, hebben we kunnen vernemen. Hij ontkent schuldig te zijn. Hij werd vergezeld de hele dag door die advocaten die ik noemde. En aan het eind van de dag hadden de agenten nog niet alles behandeld... wat ze wilden bespreken met hem. Dus daarom moest hij een nacht in de cel en wordt er vandaag verder gepraat. En dan gaat het onder meer over de betrokkenheid van een politie... Een hoge politie bij dat vriendennetwerk dat de seksfeesten organiseerde. Nou, hij zelf, zeg je net al, is dus niet verdachte... maar er zijn wel verdenkingen. Wat, wat heeft de politie in handen? Nou, ze hebben getapte telefoongesprekken... en onderschepte sms'jes van Dominique Stoscan. Waaruit zou blijken dat hij daadwerkelijk betrokken was... bij het regelen van de seksfeesten. En daar zit hem de finesse in. Want het bezoeken van een prostituee is in Frankrijk niet strafbaar. Haar betalen ook niet. Maar het is wel strafbaar om feesten of bijeenkomsten... met prostituees te organiseren. Want dat heet souteneurschap. En daarvoor kan je zeven jaar de cel ingaan. Nou, Dominique Stoscan zegt... ik wist niet eens dat het prostituees waren. Maar daar zijn twijfels over. Luister bijvoorbeeld naar Dominique. Alderwereld. Dat is een bordeel-eigenaar in België. En hij is een van degenen die prostituees leveren aan die seksfeesten met Dominique Strooskamp. A priori, uh, il avait une différence d'âge. Il n'était pas dans un mode de séduction. Maar enfin, vu sa notoriété, pouvait peut-être penser que les filles venaient pour le rencontrer. Hij zegt, er, zijn, er was nogal wat leeftijdsverschil... tussen de jonge prostituees en Dominique strauss Die is nu 62. En er kwam ook weinig, wat hij noemt, een verleidingsspel aan te pas... bij de seksfeesten, al dus die bordeel houden. Dus ja, het is een beetje onwaarschijnlijk... dat hij niet wist dat het prostituees waren. Maar Dominique strauss kan ook gedacht hebben... dat de vrouwen op hem afkwamen omdat hij een beroemd politicus was. Ah, juist. En wat gaat er nu verder gebeuren met Dominique strauss -Kahn? Blijft hij vastzitten, denk je? Die voorlopige hechtenis kan 48 uur duren. Dus dat is om precies te zijn tot donderdagochtend 9 uur. Eventueel kan het nog eens verlengd worden met 48 uur. Maar de meeste betrokkenen gaan ervan uit dat het verhoor vandaag kan worden afgerond. En dan moet er een besluit worden genomen. Dan kan Dominique Troscan op vrije voeten komen omdat er onvoldoende bewijs is. Het onderzoek kan worden voortgezet. Of hij kan officieel in staat van beschuldiging worden gesteld. We gaan het van jou horen. Frank Renaud, dank je wel. Opslag van nucleair afval in het Belgische Dessel is niet goed beveiligd. Hoort u zo meer over na de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Jolanda van der Velden. De spits blijft bescheiden met 44 kilometer file. Er is net wel een aanrijding geweest op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen af het Geldermalsen en Waardenburg 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En lang is ook de file op de a 27 Gorkem richting Almere. Tussen knooppunt Lunette en Beeldhoven 9 kilometer. Bij Beeldhoven is de rechte reisrook dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Verkeer richting Almere kan het beste omrijden via Amersfoort over de A28 en de A1. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, bijna tien minuten voor half negen. We gaan weer even naar Mark Robin Visser. Uh, we krijgen namelijk veel te veel zout binnen. Dat uh, is niet goed voor ons. De RVM heeft dat onderzocht. Uh, Mark Robin, jij hebt vanochtend al smaakonderzoek gedaan bij een bakker. Ik had vanochtend een uh, heel zout plakje worst. Gaat het daar ook mis? Nou en of, in de vleeswaren ja, gaat het ook mis. Dat klinkt al zo dramatisch. Ik zal het even aan Slager uh, Elings vragen. Ja, hoe, hoe erg gaat het nou mis in de vleeswaren? Nou ja, niet zo erg. Hier zo, uh, wij zijn er heel kort mee en heel lijn mee. En uh, als je er bij het worst maken scheelt, Dus alles wat hier gemaakt wordt, wordt dubbel gecheckt eigenlijk. Ja, ja dat klinkt allemaal heel mooi. Maar dan hoor je morgen uh, twee sneden brood. Daar zit bijna een gram zout in. Als we nou deze worst hier uh, nemen, een verse, een verse worst. Ja, verse worst. Ja, daar ja. zit ook iets zout in natuurlijk. Hoeveel zit erin? Er zit uh, 16 gram per kilo uh, zout zit erin. Dus, uh, en een worstje weegt ongeveer 100 gram. Dus dan hebben we ook alweer 1,6 gram. Yeah, yeah. yeah. yeah. En, en de richtlijn is maximaal per dag ongeveer 6 gram zout. Dus dan ben je met een worst en twee sneden brood bij al een heel stuk op weg. Dan ben je al een heel stukje op weg, ja, ja. met zout gehaald. Ja, ja, en zo, uh, zo hard gaat dat dus, hè? Ja. Ik sta hier naar, naar uw vitrine te kijken en ik moet wel zeggen, het water loopt ja, me wel helemaal. Dat moet ook. Het, het, ziet het, er moet allemaal er, ja. het moet er perfect uitzien, ook voor de consumenten. Maar komt het juist, en het moet goed smaken. Juist, het moet ook goed smaken. En zout is natuurlijk ook een smaakmaker. En zout is ook een smaakmaker, ja. Maar er wordt hier ook heel erg op gelet dat wij echt wel, uh, met onze medewerkers ja. allemaal goed op de lijn zitten. U bent daar bewust mee, bezig. Bewust mee bezig? Wie daar ook heel bewust mee bezig is, is Marianne, Marianne Gelijnsen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Loopt u ook het water in de mond? Bent u niet zo'n vleesig mensig? Nou, we hebben thuis ook vegetariërs, dus we eten niet zo veel vlees. Maar, als maar ik u hier houdt zo, er wel van. Denk. Als ik hier zo bij die ambachtelijke slagen sta, dan loopt het water me wel in de mond. Ja, ja. Ja. U heeft verstand van zout? Ja, ik Hoe is dat ik hou... zo gekomen eigenlijk? Nou, ik doe eigenlijk al sinds de jaren 90 onderzoek naar zout en, en bloeddruk en hart ja, en vaat. U bent voedingskundige van de Universiteit van Wageningen? Ja, klopt. Ja. Ja. En uh, vandaag dus dat rapport van het RIVM over de zoutconsumptie in Nederland. U waarschuwt daar al sinds de jaren 90 eigenlijk voor. Dus voor u ja. is het geen nieuws? Nou, het was wel even schrik, hoor. Ja? Ik had wel gehoopt dat er uh, iets uh, verbeterd was in de loop der jaren. Maar uh, de Nederlander eet nog steeds evenveel zout. En... Nou, ik heb vanmorgen bij de bakker gehoord dat er in het bakkerijwezen... Uh, de afgelopen jaren toch echt uh, aan gewerkt wordt om het zoutgehalte te verminderen. En dus, is dat in het slagersbedrijf ook zo? Heb ik ja, wel van u begrepen? Ja, he? wij zijn ook met zoutgehalte naar beneden gegaan. Ook. Maar niet voldoende, mevrouw Gelijnsen? Nee, het gaat met hele kleine stapjes. Het mag voor mij eigenlijk wel ietsje sneller. Ik denk dat uh, toch al 40% van het zout uit de voedingsmiddelen moet verdwijnen. Willen we aan die 6 gram per dag komen. Gaat dat lukken slagen uit die worst? Ja, nog ja, wij, wij zijn ook al uh, met de verse worst bijvoorbeeld. Maar ja. een voorbeeld te nemen zijn wij ook al... Uh... 12% gezakt. En hoe kunnen wij u nou verleiden om tot 40% te gaan? Want ik hoor van mevrouw Gelijnsen dat 12% niet genoeg is. Nee, dat zeg ik al. Kijk, je moet ook een product maken wat de consument dus ook mee kan nemen... en wat ook nog een paar dagen houdbaar is. Zeg maar gewoon ja. netjes in de koelkast. Er komt nog heel wat bij ja, kijken. er komt nog heel wat bekijken En ze kunnen wel zeggen, je moet nog minder zout gaan gebruiken... maar het product moet ook goed blijven. Nou, mevrouw Gelijnsen, we zijn hier nog niet klaar. Ik denk dat we maar eens eventjes de praktijk hier nog in moeten duiken. Bij ja. deze prachtige slager. Ja, ik denk het ook. En ik denk dat deze slager dat best kan. Want als ik zie hoe hij met zijn vak bezig is... en nou. uh, met recepturen en dergelijke... Dat er, uh, er is ook onderzoek geweest van ja. TNO... en dat liet ook zien dat er wel 50% uit kan. Dus ik denk dat hij daar wel komt. Goed, het is dikke mic hier bij Slager Elings. Straks meer. Ja. Gaan we naar België? Want bij de opslag van nucleair afval bij Belgoprocess in het Belgische Dessel zijn een flink aantal mankementen ontdekt. Belgisch Agentschap voor Nucleaire Controle hield een maand geleden een onaangekondigde controle, een inspectie. Correspondent Joris van Poppel in België: Joris, wat hebben ze dan ontdekt? Nou, vooral dat het nogal schort aan de brandveiligheid van veel gebouwen. Gebouwen waar oud nucleair afval ligt opgeslagen. Die blijken toch niet helemaal in orde te zijn. De documenten zijn ook niet in orde. Ze weten vaak niet helemaal precies wat waar ligt. Uh, de inspecteurs kwamen bijvoorbeeld ook een oven tegen die open stond. Die niet meer werd gebruikt, maar die nog wel steeds radioactief was. En die over was ook op een of andere manier aangesloten op een lucht, uh, luchtafvoersysteem. Uh, waardoor het nou ja, onduidelijk was waar precies de straling naartoe ging. Dat ziet er allemaal... Uh, niet netjes uit, natuurlijk. Een gele kaart heeft de inspectie uitgedeeld, zoals ze zelf uh, zeggen. En uh, ja, er moet daar dringend iets veranderen, dat is wel duidelijk. Nou, en wat is de reputatie van dit bedrijf, Joris? Ken je, ken je de reputatie? Zijn er al eerder problemen geweest met veiligheid bij proces? Ja, soortgelijke problemen eigenlijk. Vorig jaar was er ook al zo'n inspectierapport. De situatie is zorgwekkend, werd toen al gezegd. Met name het management en de veiligheidsplannen die niet helemaal op orde zouden zijn. De veiligheidscultuur in het algemeen moet verbeterd worden, werd, werd toen gezegd. En, en vorig jaar was er bij zo'n inspectie was er ook een ongeluk, een accidentje, zoals ze hier zeggen. Er waren drie inspecteurs, onder andere van het internationaal atoomagentschap, eh, atoomagentschap uit, uit Wenen waren over de vloer om te controleren. En op dat moment, net toen ze door zo'n laboratorium liepen, vielen er drie reageerbuisjes met plutonium vielen er om. Nou ja, dat was natuurlijk een, een behoorlijke rel. Het bleek uiteindelijk allemaal mee te vallen. Het was een zeer uh, laag. Uh, uh, nou ja, het was niet echt gevaarlijk voor mensen. Maar, uh, maar goed, die mm. mensen moesten wel naar het ziekenhuis en dat was natuurlijk een grote blamage. Ja, het, op zijn minst slordig. Is het Belgo-proces nu de wacht aangezicht? Uh, ja, zeker. Het agentschap van de, voor de nucleaire controle zegt wel... er is geen acuut gevaar, er zijn dringend aanpassingen nodig... maar nou ja, geen paniek bij de bevolking uh, natuurlijk. Uh, ook niet in Nederland, want het ligt vlak aan de grens uh, natuurlijk. Dus geen reden tot paniek. Belgoproces proces zelf zegt ook, we zijn in orde met alle huidige uh, reglementen. Uh, maar goed, dat is hun uh, woord. Ze zeggen bijvoorbeeld ook van die, die brandveiligheid, dat is wel een probleem. Maar ja, dat zijn allemaal... Oude gebouwen waar, uh, waar, uh, waar het over gaat. Die gebouwen die, die staan om de nominatie om gesloopt te worden. Dan gaat het nucleair afval gaat naar nieuwe gebouwen. En daar zal de brandveiligheid ongetwijfeld wel in de orde zijn, zeggen ze. Op die manier proberen ze zich ja. te verdedigen. Jongens van Poppel over de opslag van nucleair afval in Dessel in België. En dat ligt Dessel net onder Eindhoven. Het is vijf minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is allemaal langsgekomen in 54 jaar as the world turns. Verboden liefdes, overspel, ontvoeringen, geestesverschijningen. Vanaf 1990 werd de soap ook in ons land uitgezonden. Maar ja, de kijkcijfers en de reclameinkomsten liepen terug wereldwijd. En dat betekent het eind van as the world turns. Nou, gisteravond was de allerlaatste aflevering te zien bij RTL. Verslaggever Karin Albers keek mee met Patrick van der Klauw... die al 17 jaar lang fan is. Daar zitten we terug op je puberkamer. Patrick van der Klauw. Hier is het allemaal begonnen, hè? Ja, dat klopt. Hier heb ik uh, de eerste aflevering uh, bekeken. Hoe oud was je toen? Ja, 16. En inmiddels? 32, bijna 33. Weer terug bij pa en ma. Ja, dat uh, noodgedwongen zeg maar terug. Daar komt vader net binnen met de thee. Ik heb vier soorten, Kijk: uh, lemon, uh, oh, uh, Ik vind lemon erg, lekker. Yeah? Heerlijk. Maar goed, weer terug bij pa en yeah. ma. Klopt, je bent auto gedwongen de relatie met moeder van mijn kinderen over te gegaan. En ja, dan eindig je toch weer bij moeder en vader tijdelijk, zeg maar. Eigenlijk je eigen soap, maar dan in ja, ja, ja. real life. Precies, Precies. Ja. ja. En dan nu, want we zitten op de rand van je bed. Ja. Daar staat de televisie. Heb je nou vaste rituelen waarmee je elke avond begon? Als je ging ja. kijken. Nee, ik had niet echt een vast ritueel. Ik wist gewoon wie het kwam. En dan uh, ja, ging ik er gewoon voor zitten, sappen. Soms zat je ook wel voetbal te kijken. En dan ja, was het toch overschakelen, want uh, zeker met spannende verhaallijnen... dan uh, wil je niks missen. Elke aflevering gezien, sinds je zeventiende? Ik uh, denk dat ik er misschien ja, twee gemist heb. En uh, de rest heb ik allemaal wel gezien. Oh my goodness, is this what it's gonna be like once we're Oh no. De ingrediënten heb ik gelezen. Die logeren hier ook niet om, hè? Nee. Overspel, ontvoeringen, verboden liefdes... eetstoornissen, geestesverschijningen... gijzelingsacties, incest, verkrachtingen... seriemoorden, bomaanslagen. Ja, alles, Wauw. Alles, alles is voorbij gekomen, inderdaad. Wat je, wat je maar kan bedenken, inderdaad. Dat klopt. Het is het leven, maar dan uh, uit te hè? In fact, we have some news of our own. Oh, what? En fragment. Oh, oh. nee. Van die 600.000 mensen die elke avond kijken, keken moet ik bijna zeggen... zijn er volgens mij niet heel veel mannen. Nee, dat denk ik ook niet, nee. En hoe komt dat? Ik zou het niet weten eigenlijk, nee. Waarom jij wel en die rest niet? Ja, uh, romantiek zit er in me waarschijnlijk. En, uh, ja, de, de liefde, de liefde, daar draait het allemaal om. En uh, dat zit uh, bij mij ook heel erg diep, zeg maar... Uh. Het tweede reclameblok, het laatste. En dan uh, de laatste paar minuten in, hè? Ja, dan uh, is het bijna over. is het bijna voorbij en dan uh, is het afgesloten. Ja, zit je ook echt met een brok in de keel? Ja, dat zit ik ook met een brok in de keel, inderdaad. Ja, het gevoel dat iets uh, definitief uh, stopt en verdwijnt. Afscheid nemen, hè. In het leven al uh, allemaal moeten afscheid nemen. In het leven, En dat is weer zo'n zo moment van afscheid nemen. Nou, 16, 17 jaar, elke ja. avond... Elke, uh, elke avond kijken. Ja. Good night. En dat was hem dan. Ook voor Patrick van der Klauw. Na uh, al die jaren uh, trouw en the turns gekeken te hebben... was gisteren de allerlaatste verslaggever Alberts keek met hem mee. Ik zou zeggen blijf luisteren, want zo dadelijk praten wij met minister Verhagen. Die is in Japan en heeft daar gesproken met Mitsubishi. Straks het laatste nieuws. De beurs lijkt wel een achtbaan. Ik wil met mijn beleggingen overal op reageren. Zoveel tijd heb ik niet. Dus voeg ik de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 Hulp Mitsubishi bij doorstart Netcar. Een atoomagentschap teleurgesteld vertrokken uit Iran. Half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Japanse autofabrikant Mitsubishi gaat intensief op zoek... naar een overnamekandidaat voor Netcar in Born. Als dat niet lukt, dan zal Mitsubishi alle gemaakte afspraken... over het sociaal plan voor het personeel van Netcar nakomen. Dat heeft de topman van de autofabrikant verzekerd aan minister Verhagen. Volgens Verhagen betekent de opstelling van Mitsubishi... dat al het mogelijke kan worden gedaan voor een doorstart. Start. En zometeen geeft de minister een toelichting hier in het Radio e -journaal. In Japan is een Nederlandse activist van Sea Shepherd vrijgesproken... van het mishandelen van een dolfijnenjager. Erwin Vermeulen werd eind vorig jaar opgepakt... omdat hij een Japanse dolfijnenjager zou hebben geduwd. Vermeulen dacht niet dat hij nu zou worden vrijgelaten. Hij is opgelucht. Ja, het gaat goed. Dit is uh, een onverwachte bonus. Uh, de opluchting was er al toen de ijs uh, zo laag uitviel... dat het duizend euro boete zou worden... Maar vrijspraak is heel erg zeldzaam in het land dat een veroordelingspercentage van 99% klinkt. Dus ja, het is, uh, het is goed, ja. Vorige week kwam Vermeulen al vrij, maar hij moest in Japan blijven omdat de rechtszaak nog liep. In de afghaanse hoofdstad Kabul is geschoten bij protesten tegen de verbranding van Korans op een Amerikaanse militaire basis. Ooggetuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat er meerdere gewonden zijn. Het is de tweede dag van protesten nadat er op de Amerikaanse luchtmachtbasis Bagram Korans en andere heilige geschriften waren gevonden op een bergafval. Het Witte Huis noemt het incident spijtig. It does not represent the views of our military, and it certainly does not represent the conduct of our men and women in uniform. Het incident is niet representatief voor het Amerikaanse leger... zegt de woordvoerder van het Witte Huis. Daders moeten vaker hun gevangenisstraf helemaal uitzitten... voordat ze kunnen beginnen aan hun reïntegratie in de samenleving... dat zegt staatssecretaris Steven van Justitie in het Telegraaf. Nu kunnen gedetineerden een paar weken eerder vrijkomen... om aan hun reïntegratieprogramma te beginnen. En volgens Steven doet dat soms geen recht... aan wat slachtoffers hebben meegemaakt. De VN-inspectie van het Iraanse atoomprogramma is teleurgesteld uh, over het verloop van het bezoek. Dat zegt de Internationale Atomenergieagentschap. De inspecteurs hebben Iran al na twee dagen verlaten. Ze kregen geen toegang tot een militaire basis en nucleaire complexen. Vorige maand was er ook een inspectieteam in Iran dat weinig resultaat boekte. De oprichter van de website Mega Upload, Kim.com heet hij... is door de rechter in Nieuw-Zeeland op borgtocht vrijgelaten. Eerder wees een andere rechter zo'n verzoek af... omdat Kim.com zou kunnen vluchten. Correspondent Robert Portier. Nou, ze dachten toen ze hem arresteerden... dat uh, hij wel eens het land zou kunnen gaan verlaten. Ze wisten namelijk dat hij ontzettend rijk was... Maar Kim zei zelf toen hij vrijkwam dat hij helemaal geen reden had om het land te verlaten. Simpelweg omdat hij hier drie kinderen heeft en een vrouw die heel zwanger is. En Kim.com wordt in de Verenigde Staten verdacht van internetpiraterij en witwassen. Via zijn site konden illegale kopieën van films en muziek worden gedownload. Justitie in Duitsland heeft een inval gedaan bij het Duitse hoofdkantoor van Philips. Bekeken wordt of een medewerker ambtenaren heeft omgekocht. Philips zegt dat er volledig wordt meegewerkt. Eerder waren medewerkers van Philips in Duitsland betrokken bij omkopen van Poolse artsen. In Emmen is de directeur opgepakt van een bedrijf dat autoruiten repareert. Ook drie medewerkers zitten vast. Ze zouden voor miljoenen hebben gefraudeerd door verzekeringsmaatschappijen op te lichten met valse declaraties, zegt de politie. Volgens onze berekeningen moeten ze daar minimaal 2 miljoen euro netto aan hebben overgehouden. We hebben beslag gelegd op een vijftal woningen. We hebben een drietal auto's in beslag genomen, banktegoeden... en we hebben een aantal goudstaven in beslag genomen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is momenteel de meeste plaatsen bewolkt en droog. Vanochtend blijft de bewolking het beeld bepalen... breekt vooral in het zuiden tegen de middag de zon even door. Wel blijft het vanochtend en ook vrijwel de hele middag droog. Een frontale storing nadert vanmiddag vanuit het westen het land... waardoor de bewolking geleidelijk toeneemt. Ook de wind neemt vandaag langzaam in kracht toe... Vanmiddag staat er in het binnenland een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. In de noordwestelijke kustprovincies komt een krachtige tot harde wind te staan, windkracht 6 tot 7. De temperatuur loopt daarbij vanmiddag op tot 8 of 9 graden. Vanavond is het bewolkt en zijn de perioden met regen. Het eerst in het noorden en westen van het land, later op de avond ook in het zuidoosten. De zuidwestenwind blijft daarbij flink doorwaaien. En in het noordwesten kunnen tijdelijk zware windstoten voorkomen tot 80 km per uur. Morgen, donderdag, start de dag grijs... met vooral in het oosten soms een beetje regen. Smiddag zijn er wolkenvelden en een korte zonnige periode... en is het overwegend droog. De wind zwakt morgen steeds meer af... en het is met maximaal rond 12 graden zacht. WB Verkeersinformatie, de stad bij elkaar 53 kilometer file... stuk minder dan gebruikelijk... heeft vooral te maken met de voorjaarsvakanties. Ik noem de opvallendste zaken. Er is een aanrijding geweest op de A2 Utrecht richting Den Bosch... bij Waardenburg staat 4 kilometer, daar is de linker linkerrijsschok dicht... Op de A10 de ring Amsterdam begint het aardig vast te lopen. Tussen schenning Wouden en Oud-Zuid 11 kilometer. Tussen Rijen en Oud-Zuid zijn twee rijschokken dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Misschien is het handiger om om te rijden via de westkant van, den, van Amsterdam. Een aanrijding op de A12 Utrecht-Den Haag... voor het knooppunt Prins Klausplein 3 kilometer... zijn daar twee rijschokken dicht. A16 Rotterdam richting Breda. Bij Dordrecht Centrum 4 kilometer. Daar is de rechte rijschok dicht vanwege technisch onderzoek na een ongeluk... Een lange file ook op de A27 Gorkum richting Almere. Tussen Houten en Beeldhoven nu 11 kilometer. Bij Beeldhoven is de rechte reishok dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Verkeer richting Almere kan beter omrijden via Amersfoort... over de A28 en de A1. Frenk Barendse is manager van Ali B. En dat vereist een bepaalde flexibiliteit. Op één dag moet hij soms schakelen van Wardshout, de wereld daardoor... tot een optreden in Appekendam.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 Goedemorgen. het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Japanse autofabrikant Mitsubishi heeft toegezegd mee te werken aan een doorstart en een sociaal plan voor Netcar. Begin deze maand maakte Mitsubishi bekend dat de assemblage van auto's bij Netcar in Born aan het eind van dit jaar wordt stopgezet. In Japan is minister Verhagen van Economische Zaken. Meneer Verhagen, goedemiddag voor u. Ja, goedemiddag. Goedemorgen voor u. Dank u wel. Wat voor gesprek is dat geweest met Mitsubishi? Hoe is Mitsubishi dat gesprek met u ingegaan? Nou, kijk, ik uh, heb duidelijk gemaakt dat ik al het mogelijke wil doen... Voor, voor Netcar en voor de mensen die daar werken. En uh, dat het ook in dat kader nodig is dat Mitsubishi... Uh, die tot het eind van het jaar de eigenaar is... dat hij daar maximaal meewerkt. Dus ik heb de... De topman van Mitsubishi, Masuko, heb ik nog eens duidelijk gemaakt de, wat zijn besluit teweeg heeft gebracht. Wat de emoties zijn ook van de mensen die bij een Netcar werken. En ik heb uh, gezegd dat hij uh, zelf als president uh, van het bedrijf uh, Mitsubishi zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor die mensen. En dat betekent dus concreet meewerken aan een doorstart en afspraak over het sociaal uh, plan helemaal nakomen. Het was een open gesprek waarin uh, hij duidelijk heeft toegezegd dat hij zowel maximaal mee wil werken aan een doorstart... als, als vaak over een sociaal plan uh, wil nakomen... dat hij zich daar ook verantwoordelijk voor voelt... En hij zal dat ook zo snel mogelijk bij het personeel van Netcar en bij de vakbonden officieel melden. Ah, Oké, okay. nou dat is, dat is belangrijk, want de bonden vinden dat Missouri zich de afgelopen tijd een onbetrouwbare partner heeft getoond. Onder andere door uh, Netcar voor 1 euro te koop aan te bieden. Terwijl een uh, nou ja, reëel gezien een sociaal plan alleen al 200 miljoen euro kost. Wat heeft u concreet op papier staan, uh, meneer Verhagen? Ja. Ja, we hebben, hebben geen papier ondertekend. Dat, dat kan ook niet in, in, in dit stadium. Maar we hebben wel een open en zakelijk gesprek gevoerd. Hij uh, heeft uh, hard toegezegd dat om te beginnen een hoge vertegenwoordiger van Mitsubishi samen met, uh, met NETCAR uh, en mij uh, gaat werken aan het vinden van een overnamekandidaat de komende drie maanden. Dat is overigens ook in hun belang, omdat ze dan uiteindelijk natuurlijk minder uh, geld kwijt zijn aan... Uh -huh. ...het sociaal plan en het nemen van die sociale maatregelen. En mocht dat niet lukken, dan zal Matsubishi zich houden aan alle afspraken over het sociaal plan. Hij heeft heel uh, helder gezegd dat hij uh, verantwoordelijk is voor de werknemers van NETCAR... En dat Mitsubishi zijn reputatie niet wil schaden door die verantwoordelijkheid te ontlopen. Hmm. En ik zal uiteraard de komende maanden goed volgen of hij zijn woord ook nakomt. Ja, maar dat sociaal plan, dat is natuurlijk het bedrijf, in dit geval Mitsubishi, ook gewoon verplicht dat na te komen. en Te zorgen voor zijn, voor zijn werknemers. Uh, dat heeft hij zelf gezegd, dat hij zich verantwoordelijk voelt uh, voor, uh, hmm. voor zijn werknemers. Hij heeft dus niet gezegd, ja ik ben aandeelhouder uh, en, en, en het sociaal plan is dus een netkar. ...en de bonden gemaakt. Dat heeft hij nadrukkelijk niet uh, geprobeerd dat pad te wandelen. Hij heeft gezegd dat hij persoonlijk uh, en Mitsubishi als, uh, als, als uh, ja, onderneming... Uh, ...zich verantwoordelijk voelen voor het wel en mee van, uh, van de mensen. Ja, dan heeft u gezegd... ...dat is dan misschien het belangrijkste van het gesprek wat eruit is gekomen... ...dat de, de zoektocht naar een uh, overnamekandidaat wordt geïntensiveerd. Wat betekent dat in de praktijk? Um, wat, wat, wat kunt u extra doen? Kijk, garanties voor een doorstart die, die, die zijn er niet de, de, de Europese markt voor auto's die zit in een slop, dat maakt de situatie moeilijk dus ik wil ook geen, geen valse hoop geven maar wat dit wel betekent is dat we vanuit uh, Mitsubishi en vanwege de medewerking van Mitsubishi al het mogelijke kunnen doen voor een doorstart Dat betekent dat natuurlijk ook mocht een doorstart er niet in zitten, dat Mitsubishi meewerkt natuurlijk een uh, sociaal plan maar het is een uh, duidelijke indicatie, hij uh, praat ook met uh, andere partijen die mogelijk interesse hebben. De, de, de topman van Mitsubishi uh, zelf uh, en gaat dus samen met uh, NETCAR en met het ministerie van Economische Zaken ook afstemmen hoe we het beste een overnamekandidaat uh, kunnen uh, realiseren. Nee. Daar hebben we dus ook over gesproken. Ook de afgelopen dagen hebben zich belangstellenden gemeld. Maar of dat tot iets leidt, dat zal moeten blijken. Want het is nu nog te vroeg uh, om daar iets over te zeggen. Maar onder welke voorwaarden wil Mr. Bisschop de fabriek overdoen aan een nieuwe partij? Want uh, wat ik net al aangaf, ze hebben op een gegeven moment die fabriek te koop gezet voor 1 euro. Uh, blijven ze dat doen op deze ja, manier? Ja, nou kijk, waar, waar de, de, uh, de irritatie ook bij de bonden vandaan kwam bij dat bod van 1 euro, was uh, ook het, de, de, zeg maar, de suggestie die eraan verbonden was. Dat, uh, dat dan ook de kosten voor het sociaal plan voor, uh, voor rekening van die overnamekandidaat uh, zou, uh, zou moeten komen. Ja. Uh, en dat er dan dus eigenlijk gewoon een, een, de kans op een succesvolle overname uh, vrijwel niet heel is. En stoppen ze daarmee met, uh, met dat soort acties? Nee, maar wat hij dus wel heeft gezegd is uh, dat hij dus juist over de verdere voorwaarden... Dat hij daar ook met mij verder in de, in de komende weken over zal praten. Met de secretaris-generaal van het ministerie. Om dat verder uit te werken. Dus daar valt dus nog ook... wel wat over te onderhandelen, begrijp ik me nou, Nee, maar bekijk, die gulden. Was, uh, daar heeft hij van duidelijk gemaakt. Dat zal hoe dan ook. Die euro, sorry. <laughs> die zal hoe dan ook. Uh, ja, dat krijg je de hele tijd met de yen bezig. Zijn, ja, ja. Uh, de, uh, dat die hoe dan ook niet zal leiden. ...tot uh, zeg maar, het ontlopen van, uh, van zijn verantwoordelijkheid voor, uh, voor, voor het sociaal plan. Wat hij wil doen is juist zorgen dat uh, er, uh, zeg maar, de kosten van de fabriek niet een belemmering zijn voor een eventuele overnamekandidaat. Hij heeft dus gezegd dat hij serieus werkt aan uh, voorwaarden die een overname uh, mogelijk maken... ...in plaats van voorwaarden die in de weg kunnen staan. En is de vader. We zijn benieuwd waar u nu naartoe vliegt. Uh, ik ben nog even in Japan. Ja. En uh, morgen vlieg ik weer terug naar Nederland. Ja. U stopt niet even in München? Nee, ik stop niet even in München. Het oh, had gekund. Ja. <laughs> er zitten grote autofabrikanten. Ja, nee, dat, dat klopt, maar daar stop ik niet. Oh. Ik weet dat daar een grote uh, autofabrikant zit ja. in Mienke. Oh, dat weet en, u wel, ja. Ja, dat weet ik. Ja, ja nee, ik ben, uh, ben er nog wel enigszins op de hoogte waar de verschillende autofabrikanten uh, zich bevinden. Maar uh, ik zal daar niet stoppen, nee. We volgen u bij uw reizen. Prima. Hartelijk dank dat u ons zo snel te woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja, dit is een beweging uit Europa. Maar er is ook iets anders gaande tegelijkertijd. Want de Chinese autofabrikant Great Wall Motor heeft een uh, fabriek in Bulgarije geopend. Great Wall is een van de weinige Chinese bedrijven die het aandurven in Europa om auto's te maken. Daar praten we over met automarktdeskundige Wim Oude uh, Maar eerst nog eventjes naar het gesprek net met Verhagen, uh, meneer Oude Want hoe betrouwbaar is Mitsubishi nou ja, gebleken in het verleden? Nou, Mitsubishi is een, een, een, zoals in de Japanse cultuur eigenlijk gebruikelijk is... wel een, een, een betrouwbare partner. Ze zijn altijd heel voorzichtig. Ze zijn niet erg van snel knopen doorhakken. Uh, maar uh, ik, ik heb meneer Masugo ook twee keer, drie keer gesproken in het verleden. Het is een, een open en uh, ja, een, een, een oprecht zakenman zoals ik de indruk heb. En ik denk zeker dat hij uh, dit heel serieus, uh, heel serieus gaat aanpakken. Ja, en het verhaal wat u van Verhagen hoort, geeft dat enige hoop? Ik vind het nog te, te, te vaag. Er zijn geen namen genoemd, en geen concrete voorstellen. Maar uh, ja, als er overleg is, dan wordt er in ieder geval wat gedaan. En als een Japanner zegt, uh, ik ga er wat aan doen, dan, dan, dan gebeurt dat ook wel. Oké, okay, nou. De, de, zoals ik al zei, er is ook een beweging de andere kant op. De Chinese autofabrikant Great Fall Motor uh, heeft een fabriek in Bulgarije geopend. We hebben het daar eerder vanochtend over gehad in het Radio 1 journaal. K kunt u eens uitleggen waarom ze dit doen? Waarom auto's gaan maken in Europa... terwijl bijvoorbeeld uh, Mitsubishi zich terugtrekt uit Europa? Nou, dat, dat is in ieder geval een geografische en, en ook een, een, een, een zeg maar, financiële zaak. Uh, Mitsubishi zit met Netcar natuurlijk in een vrij uh, duur gebied... Voor wat betreft de loonkosten in Europa. En bovendien is de markt voor Japanse auto's in Europa... op het ogenblik staat die erg onder druk. En zeker Mitsubishi heeft het de laatste jaren niet zo goed gedaan in West-Europa. Aan de andere kant, uh, Bulgarije is natuurlijk een, uh, een goedkoop uh, land... wat loonkosten betreft, maar het is ook een... een ontwikkelingsmarkt voor de, voor de autowereld. Want waar in Europa de autoverkopen... zeg maar stagneren en teruglopen... is Bulgarije, het hele Oostblok... en vooral Rusland een groeimarkt. En bovendien zijn de loonkosten laag. En daar kan men natuurlijk een, een prachtig bruggenhoofd vestigen. En daar misschien toch ook wel ervaring op doen... en geld verdienen. Ja, maar toch, meneer Oudewening... die um, Japanners trekken zich niet voor niks terug. Zit Europa niet vol met de eigen Europese merken... en nog, nog de enkele Amerikaan die hier ook nog zit? Is er nog ruimte? De, uh, voor in in West-Europa is, is er weinig ruimte voor, uh, uh, voor nieuwe fabrieken. Er is natuurlijk wel ruimte in de markt voor goedkopere auto's. Uh, dus het zou best eens kunnen dat wanneer die uh, uh, Chinese fabrikanten in Oost-Europa in de goedkopere landen gaan produceren, dat ze van daaruit gaan exporteren naar West-Europa. Renault heeft trouwens in Roemenië dat merk Dacia opgekocht een paar jaar geleden en ontwikkeld tot een soort goedkoop instapmerk. En dat is een succes gebleken. Uh, dus als de concurrentie komt van de Chinezen, zal het in die hoek van de markt zijn, bij de goedkopere uh, instapmerken voor mensen die anders een tweedehands auto zouden hebben gekocht, die dan nu een nieuwe auto kunnen kopen. Mm, en hoe staat het met de ontwikkeling van dat soort goedkopere modellen? Want we hebben natuurlijk crash-tests uh, gezien in het verleden van Chinese auto's. Die haalden het niet altijd. Nee, en dat, dat heeft de reputatie van de Chinese auto-industrie, die toch al niet zo goed was op het gebied van kwaliteit, ernstig geschaad. Het is inmiddels zeven jaar geleden. Uh, vorig jaar heeft Euro NCAP een uh, uitgebreide uh, crashtest gedaan met twee merken. Een, het uh, Chinese Geely en uh, een model van uh, Shanghai Automotive. En die auto's kwamen daar verrassend goed met een viersterrenwaardering uit. En Euro NCAP die was daar heel positief over. Dus wat dat betreft gebeurt er veel. Ook op het gebied van, uh, van uh, milieu, uh, een uitlaatgasverontreiniging wordt veel gedaan. Great Wall bouwt wel die fabriek, of heeft wel die fabriek geopend in Bulgarije. Maar de productverbetering en, en vooral de, de, de milieu aspecten ervan... Dat wordt uitgevoerd door TNO in Helmond op de Automotive Campus. Hm. Uh, daar zit ook Benteler, een ander productontwikkelaar. En die werkt met Geely samen. Uh, Sherry Motors uit China laat in Oostenrijk bij een specialist... de motoren voor de Europese en Amerikaanse markt ontwikkelen. Dus er is achter de schermen al heel veel gaande. Great Wall is degene die de eerste stap waagt. Uh, maar er zullen er zeker nog meer volgen. Dus we moeten er ook rekening mee houden op de Nederlandse markt. Binnenkort goedkope Chinese auto's. Die kans is groot. Er zijn verschillende importeurs uh, in gesprek met uh, Chinese fabrikanten. Dat is bekend. Uh, in ieder land gebeurt dat. Uh, uh, het is een kwestie van tijd voordat ze komen. En dan is natuurlijk de vraag hoe ze die Chinese merken gaan uh, vestigen in Europa. Ja. Uh, want ze gaan het vooral opnemen tegen de Japanners en tegen de Koreanen is de verwachting. En, uh, nou, de Koreanen die hebben uh, zeg maar 10, 15 jaar nodig gehad om Europa te veroveren. De Japanners hebben daar wat langer over gedaan en de Chinezen zouden er nog wel eens, nog minder tijd voor Nodig Wim oude hartelijk dank voor uw uitleg. Zo dadelijk een nieuw boek over Eduard Douwers Dekker, oftewel Multatuli. Wat maakte zijn schrijverschap zo bijzonder? Hoort er zo meer over? Eerste verkeersinformatie, Jolanda van der Vel. Nog steeds een bescheiden spits. Uh, wel een lange file op de A10, de ring van Amsterdam tussen schenning en Oud-Zuid, 11 kilometer. Tussen Rijn en Oud-Zuid zijn twee rijstroken dichter, staat een vrachtwagen stil. En er is een aanrijding geweest op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Noordorp en Knoop en Prins Klausplein zijn twee rijstroken dicht. Staat file vanaf Soetermeer zeven kilometer lang. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Marco ben Visser heeft het vanochtend over zout. Daarvan krijgen we te veel binnen. Het zit in te veel producten in te hoge concentraties. Maar Marco Ben, er komen hier ook wel reacties van luisteraars binnen. Zeggen, we hebben toch dat zout ook nodig? Goh, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zal het eens aan mevrouw Gelijnsen vragen. Zij is uh, ten slotte voedingskundige. Zeg, zout, uh, hebben we dat nodig ergens voor in ons lichaam? Ja, ons lichaam kan niet uh, helemaal zonder zout. Ik denk uh, dat we aan een grammetje genoeg hebben. Waar is het voor nodig eigenlijk? Nou, het is nodig uh, voor de water en de vochtbalans in het lichaam. Hè? Het regelen van de bloeddruk. En ook voor het samentrekken van spiercellen. Dus uh, ja. ja, het is wel een belangrijk uh, onderdeel van, uh, van de voeding voor ja. ons lichaam. Ja. Belangrijk, maar we hebben maar een heel klein snufje. Ja, ja we hebben maar een snufje nodig, inderdaad. Een snufje? Een snufje nodig per dag, ja. Ik zag uh, meneer Elings net in de weer. Dat is de slager waar wij uh, op bezoek zijn in Wageningen. Met hele rode stukjes uh, vlees. En er gaat dan uh, een, een toefje peterselie op en een speciaal. Sausje, een brouwseltje, hoe moet ik dat noemen? Dat is een uh, rundensteek, die ja. lekker gemarineerd. Een randje met uh, peper. Marinade, dat smeer je erop? Ja, marinade met een uh, randje pampakruiden. En dat maakt mee. u zelf, die marinade? Ja, die maken wij ook weer huisjes. Uh, maar veel uh, zout zit daar nou, nou in die ook, marinade. Er zit wel iets zout in, maar wel uh, gewoon netjes de norm die te verkwetsen is. Wat is de norm? De norm, zoals wij hem nu maken, zit er 10 gram zout in de marinade. In, in per? Per kilo. Per kilo, ja. oké. Okay. Ja. ja, mevrouw Gelijns, wat vindt u daarvan? 10 gram zout per kilo. Wat kunnen, we daar wat, kunnen we daar wat mee... Nou ja, het ligt er dan meer aan hoeveel marinade er op dat vlees zit... wat het uiteindelijk weer levert aan de zoutinname. Hè? Dus, uh, en hoeveel... De slager staat ernaast en die staat een wijdste gebaren. Ja, er zit heel weinig marinade. Ja. Net dat het laapje net mooi gemarineerd is, en verder niks. Ja. Nou ja, goed. Uh, het, het, het nieuws is hè, dat we met z'n allen te veel zout uh, consumeren. Dat weet u ook, ja. meneer de slager. En mevrouw Gleinsen, dat is erin ingeslopen... omdat het vroeger als conserveringsmiddel werd gebruikt... Ja, dat klopt. En ik denk zeker voor de tijd dat er een koelkast was, was dat zout ook wel nodig. Hè? Maar we hebben nu een koelkast dus eigenlijk? Eigenlijk is het een beetje overbodig geworden. Zeker in de hoeveelheden die we nu gebruiken. Dus we moeten met z'n allen aan de slag? U ook dus, meneer ja. de Slager? Daar zijn we ook hard mee aan de slag eigenlijk. Ja. Dus we ja. hebben alle, alle dingen die we kunnen. En met onze achterban van de worstmakerschilden zijn we daar heel erg druk mee bezig. Geniet maar zout met mate. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Een klein snufje, zo, een als smaakmaker. Snufje. Ja, een is snuf. een klein snufetje. <laughs> ja. ja, een snufje, er wordt aan gewerkt, zullen we maar zeggen. Onze eigen smaakmaker. Hij kwam op voor de verdrukte Indiër, maar bleef vooral meest zichzelf bezig. Eduard Douwes dekker alias Multatuli, de schrijver van de Max Havelaar. Zijn verhaal is te lezen in Kristalman, een nieuwe uitvoerige studie over het gillige fenomeen. Het boek verschijnt bij zijn 125 ste sterfdag. Jeroen Wieluit sprak met de schrijver Atte Jongstra. Op planken boven in de werkkamer van Atte Jongstra staat nog veel van Multatuli. Past bij de fascinatie voor de 19e eeuw. Alles is alles, zei Eduard Douwes-Dekker in die tijd. En een van de voornaamste beweringen van dit boek is dat Eduard Douwes-Dekker zelf ook niet alles was. Nou... Het is een kritische benadering die toch weer evenveel erkenning in zich draagt. Ja, als, als schrijver is hij zeker alles. Ik vind het, nu ik echt alles heb gelezen, vind ik het nog steeds de grootste schrijver van Nederland. Maar als mens, ja, dan krijg je het al vrij snel. Een hekel aan de man. Hij wordt nu tegenwoordig weer meer in het herlevend humanisme. Als voortrekker gezien voor het menswaardige leven. De roeping van de mens is mens te zijn. Een jullie spreuk uh, terwijl hij eigenlijk helemaal niet zo'n idealist was. Het ging hem niet om de verdrukte Javanen en het ging hem niet om de uh, slechte arbeiderstoestanden... het ging hem niet om, om de emancipatie van de vrouw... het ging hem alleen maar om zichzelf. Dat terwijl hij beroemd is en blijft vanwege zijn strijd voor de arme Indiër... In de Max Havelaar. Ja, eerst dus heb je de Max Havelaar en daarna eigenlijk Max Havelaar deel 2. Dat heet de minnebrieven. Maar als je dat goed leest, dan met name in minnebrieven... Dat doet eigenlijk wel een boekje open, om, om zo te zeggen. Uh, daar gaat het eigenlijk alleen maar om, uh, om, om zijn eigen eerherstel. Van, uh, geef mij geld, geef mij mijn eer terug die ik heb verloren in de Indische kwestie. In feite was dat alleen maar te danken aan zijn eigen uh, uh, onmogelijke gedrag. Uh, hij maakte er een rotzooi van en wilde niet te min eerherstel. Ja, dat krijg je dan niet. En ik denk ook dat hij de Max Havelaar heeft geschreven... als je het hebt over de diepste aandriften... om zijn eigen eerherstel uh, te bepleiten. Actueel is al het tumult over Rawagade in wat daar in 1947 tussen twee politionele acties is gebeurd aan zware oorlogsmisdaden. Zou Eduard Dowes Dekker met zijn pseudoniem met Multatuli toch ook zich tegen te weer hebben gesteld? Ik denk het zeker wel. Maar dat hoeft nog op zich geen bewijs te zijn... voor zijn betrokkenheid bij Indië. Hij was natuurlijk erg goed in die kwesties thuis... want hij heeft het jaren gebruikt... om zichzelf de wereld in te helpen. En natuurlijk zou hij dat nu ook weer hebben aangegrepen... om te laten zien dat de regering het op dat punt... weer eens een keer heeft laten zitten. En dan meteen met de bocht erachteraan... maar ze hebben mij ook laten zitten... Uh, en er is dat, uh, dat is dus het patroon volgens hem. En dan uh, bij het, uh, het verbeteren van die fout, bij het, bij het herstellen van die fout... moeten ze dan wel het liefst bij hem beginnen met eerherstel. En dan mag Ravagadé eens een keertje aan de beurt komen. En het zou hem nog niet geholpen hebben? Nee, want uh, als hij geld uh, zou hebben gekregen van de regering... dan zou hij uh, dat onmiddellijk hebben uitgegeven aan de meest onnozele dingen... of gewoon weggegeven aan mensen. Of vergokt vergokt. veel casino's geweest, altijd verloren. In ieder geval, 125 jaar na zijn sterven blijft het een fenomeen. Had hij het maar geweten. Dat zou hij heel erg fijn hebben gevonden. Met één bedenking, in mijn, mijn kristalman waardeer ik hem vooral als schrijver... terwijl hij eigenlijk altijd heeft gezegd, uh, ik wil geen schrijver zijn... Uh, of dat nu een pauze was, ik denk het eigenlijk wel. Maar het verandert er niks aan. Zijn werk blijft over en zijn eventuele capaciteiten als heerser van Indië... of koning van Nederland, no way. Niet zo'n heel prettig moment. Eduard Douwens-Dekker, studie van hem in Kristalman van Atte Jongstra. Zo dadelijk, de Nederlandse Sea Shepherd-activist Erwin Vermeulen... is in Japan vrijgesproken. We spreken hem zo dadelijk. De nieuwe leider die moet dus eigenlijk leuker zijn dan Emiel Roemer. Het laatste fatsoen in het parlement is weggejacht, sterkte Job Cohen. Die moet een beter verhaal hebben dan Emiel Roemer. Ja, je ziet hoe snel het kan gaan in Den Haag. En die moet veel beter zijn in het debat dan Job Cohen. Als je gekozen bent door de kiezer, dan blijf je tot aan de volgende verkiezingen. Je gaat niet tussentijds weg. Ik zei, van als ik jou was, dan zou ik de handdoek in de ring gooien. Hij had terug moeten vechten. En er was een beetje zo van... "Hé, hé, nu kan dit eindelijk. Ik vind dit vaandelvlucht. Dat tuig, dat journaarje. Eindelijk ben ik ermee klaar. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wapenindustrie? Kolencentrales? Kinderarbeid? Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN-bank weet u dat wel...